7 uur, na net wel met het NOS-journaal. Het criminele duo dat in Duitsland is opgepakt... kan binnen een paar dagen naar Nederland worden overgebracht. Dat is zo als ze daaraan meewerken. Als ze zich tegen de uitlevering verzetten, kan het langer duren. De man van 25 en de vrouw van 19 zitten sinds hun arrestatie vanmiddag... in de buurt van Dortmund in een arrestantencomplex in Oena... ook niet ver van Dortmund. Bij terugkomst in Nederland worden de twee voor de rechtercommissaris... in Groningen geleid. Ze worden onder meer verdacht van het plegen van overvallen en gijzeling. Drukkerij Biegelaar in Marsen is failliet. Dat bevestigt de curator. Bij het bedrijf wordt onder meer het weekblad privé gedrukt. Het faillissement is veroorzaakt door onder meer verslechterde marktomstandigheden... vooral in het laatste kwartaal van vorig jaar. Door de tegenvallende resultaten kon Bigelaar zijn rekening niet meer betalen. Bij Bigelaar, opgericht in 1905, werken 120 mensen. De twee mannen die vorig jaar de Britse militair Lee Rigby op straat in Londen met kapmessen hebben vermoord, hebben zware straffen gekregen. De hoofddader kreeg levenslang en de mededader moet 45 jaar de cel in. In december oordeelde een jury al dat de twee schuldig waren en de rechter heeft nu de strafmaat bepaald. Beelden die een ooggetuige maakte kort na de moord gingen de hele wereld over. Een van de daders zei in de rechtszaal dat hij een soldaat van Allah is, die strijdt tegen het Westen, omdat dat volgens hem verantwoordelijk is voor de dood van moslims. Oekraïne wil dat het Internationale Monetaire Fonds helpt bij het opstellen van een plan voor financiële steun. Het verzoek komt van gouverneur Kubiv van de Centrale Bank, die begin deze week nog een van de leiders was van de demonstranten op het onafhankelijkheidsplein. Er moet snel iets gebeuren, anders gaat Oekraïne failliet. Als Oekraïne buitenlandse steun wil, moet het impopulaire maatregelen nemen, zoals loonsverlagingen en jarenlange hervormingen.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 U rijdt deze nieuwe Lexus al vanaf 26.690 euro... en u profiteert van slechts 14% bijtelling. De nieuwe Lexus CT200H. Vanaf 1 maart in de showroom. Een nieuwe aflevering van Tussen Kunst en Kitsch. Oh, wat Nederlands, hè. Ontzettend. <laughs> Met kitsch en natuurlijk ook kunst. Super zeldzaam. En in de vaat was ze geweest. Tussen Kunst en Kitsch. Vanavond om half negen bij de Avro...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 Het lijkt op het eerste gezicht geen voor de hand liggende combinatie. Een in Duitsland geboren jazzzangeres met Afghaanse roots en een Nederlandse band die op haar eerste CD Wacht maar in een zelfverzonnen taal zong. Maar op haar nieuwe CD terugkeert naar haar roots, want daarop zingt ze voor het eerst een aantal songs in het pas toe de meest versproken taal in Afghanistan. Hier is Simon Tander. Uw presentator is Jenny Brouwer. Als klein meisje mocht je heel graag naast de wasmachine zitten. Ja, ja dat klopt. <laughs> Wat deed je daar dan? Ja, Ik was altijd al gefascineerd door allerlei geluiden... die je gewoon hoort, ook in het dagelijks leven. En een wasmachine, vooral op het eind, als die langzaam uitgaat... Maakte een best wel indrukwekkend geluid. Van heel hoog, zo'n glissando, naar heel laag. En dat deed ik naar. En dan zat ik voor en vond het heel spannend. Kan je dat dan ook zomaar nadoen? Het is zo, als ik het zo doe, niet iets heel bijzonders. Maar gewoon als je. Van heel hoog naar laag, <laughs> mijn wasmachine en... maakt heel andere geluiden. Echt, <laughs> nou, toen in Duitsland uh, in mijn kindheid deden wasmachine dit soort geluiden. <laughs> en uh, waren er nog andere apparaten in huis waar jij speciale belangstelling voor had? Nee, niet dat ik het zo weet, maar het waren niet alleen maar machines, maar gewoon ook vond het ook leuk om mensen na nou te, doen. Mensen, mensen te wel, doen. mensen zijn best wel mensen, zijn best wel. Grappig vind ik eigenlijk. En iedereen heeft zijn eigen heide ook in hoe, ze, hoe, hoe iemand praat. Of uh, ook zangers deed ik vroeg al na. Of Welke al zangers? Andere geluiden. Um, nou, moet ik het ook voordoen? Dat ga ik niet voordoen. Oh, wees niet bevreesd. Noem gewoon wat zangers. Ik zal je niet vragen doen. Nou ja, ik ben opraken. gewoon. Mijn moeder was een heel grote John fan. En dat was eigenlijk de eerste passie. Die generatie. Hoe oud is je moeder? Nu? Mijn moeder is 64. Ja, of was, die is nog steeds een grote LGR-fan, maar vroeger was ze echt fanatiek. Dus ze draaiden heel vaak die muziek en hij is heel apart ook hoe, die, hoe die, uh, alleen aan zijn uitspraken is. Bijna een beetje over de top, hè. Hoe die, en hoe, hij speelt heel veel met zijn stem en dat, dat deed ik vroeger ook al na, terwijl ik hem niet per se leuk vond. Maar ik vond het gewoon een best wel ja, opvallend, uh, opvallend iemand op een opvallende manier hoe hij zong. Mm -hmm. Dus uh, ben ik eindelijk zo, ja, wat ik zei, passieve eerste invloed was het voor mij. En, en was het, waren het dan vooral geluiden waar je door aangetrokken voelde? Of was je een meisje dat ook al heel veel zong? Ja, zeker. Ja? Ik ben echt, ja, dat zou je nu niet meer met muziek horen, maar ik ben echt ook door Whitney Houston begonnen <lacht> om te zingen. Oh, ja En toen was ik uh, zeven of acht en ik weet nog op mijn negenste verjaardag kreeg ik een... Mijn eerste cd, I am your baby tonight, of voor mijn tiende. <lacht> ik zag haar één keer live, flauw flauwgevallen. Ik was echt de puber. Nee, ja. flauwgevallen? Ja. En was je e samen met je moeder geval. Ja, en mijn zus, dat was een verjaardagscadeau. Ze was voor mij echt een goddess. En dat, ja, ik zong ik altijd thuis al. En vroeger dus uh, allerlei Whitney Houston dingen. Maar ik durfde het nooit open, in het openbaar te doen of lessen te nemen. Vond Alleen je moeder en je zusje mochten luisteren. Ja. Precies. Ik was ook nooit zo iemand die op een feestje zo even zong. Terwijl ik eigenlijk nooit een, een verlegen meisje was. Tegenovergestelde. Altijd, maar als het over het zingen ging, was ik altijd best wel. Was ik eigenlijk iemand anders? Of uh, was altijd heel kwetsbaar? Dus dat duurde lang. En hoe kwam dat dan? Ik bedoel, waarom voelde je juist met het zingen zo kwetsbaar en uh, op andere fronten niet? Ja, ik denk. Want je wist dat je dat kon blijkbaar. Ja. Jawel, ik wist, ik voelde gewoon, nou dat was allemaal onbewust, omdat ik echt inderdaad heel jong was. Mm -hmm. Maar dat ik wel tijdens het zingen in een, in een, in een wereld zat die alleen maar, voor mij, alleen maar voor mij was. En waar ik echt alles kon uitdrukken wat, wat ik voelde. En dat vond ik makkelijker dan blijkbaar uh, in het echte leven. Dat deed ik het ook, maar het had nog een andere laag. Ja, dus het ja. raakte eigenlijk een andere laag, wat ik al zeg, allemaal onbewust. En. Ik, ik merkte dat ik kan wel op podium staan en echt een, een, een podiumsbeest zijn. En ik deed ook een soort... Uh, uh, ja, op school speelde ik toneel of present, presentaties. Mm -hmm. Maar het zingen was gewoon, liet ik gewoon iets zien wat, wat heel dichtbij kwam. Dus dat vond ik wel nog even moeilijk om het echt te laten zien. Terwijl... Ja, ik en wist dat... je het stiekem al dat, dat het zou gaan worden? Ja, het was altijd al, is altijd al mijn droom geweest. Maar... Ik wist heel lang niet hoe, hoe ik dat nou zou doen. Want ja, hoe doe je dat dan? Je wilt zangeres worden. En eigenlijk was het mijn zus die mij bijna gedwongen heeft om zanglessen te nemen. Oh ja? ja? Want ik zong zoveel thuis dat op een gegeven moment zei je, nou, toen was ik al zeventien of achttien. Nou, uh, nu moet je echt zanglessen nemen. En mijn zus was altijd uh, degene onder, onder ons die, die wat uh, actiever of die durfde gewoon om dat wat, ze, dat wat ze leuk vond, echt iets mee te doen. En dat deed ik dan ook. Ik begon met klassieke lessen. Maar ik vond het echt hartstikke eng aan het begin. Gewoon het openbaar te zingen. En toen, toen ik 17, 18 was, wist ik... ik wil het echt doen. Hm. Ik wil echt en worden. En jouw zus zette jou er toe aan. De oudere zus, die actrice is geworden, toch? Ja, precies. In Duitsland. Ja, ja. inderdaad. Um, even, een Afghaanse vader, een, een Duitse moeder. Jeugd doorgebracht in Duitsland. Op ja. een gegeven moment naar Arnhem gegaan. Uh, naar het conservatorium. En um, sinds kort ben je weer teruggegaan naar, naar Duitsland, naar Keulen. Klopt, ja. En uh, je reist ondertussen de hele wereld over. Twee keer op tour geweest in Azië, China. Hoe um, hou je dan contact met uh, het, het thuisvonden? Ik bedoel, wat, het nieuws bijvoorbeeld. Hoe, hoe volg je dat als je de hele tijd overal en nergens bent? Nou, er zijn tegenwoordig wel manieren voor om overal... Uh... Maar Geen welke informeert... nieuws volg je? Is het dan het Duitse nieuws oh, dat of is het het Nederlandse nieuws? Ja, of... het is, het is, het is Afghanistan, wel... Afghanistan speelt dat een rol? <laughs> hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, het is toch wel het Duitse, maar ik ben toch in Duitsland opgegroeid. Terwijl ik ook wel een, een stuk. Ik voel me niet Nederlands, maar ik voel ook wel dat dit ook een beetje mijn tweede heimaat is. Mm -hmm toch wel heel lang hier gewoond. Ja, er is geen Nederlandse woord voor, hè, voor Heima. Nee, dat weet ik, ja. <laughs> en voor zinzocht ook niet. Nee. <laughs> en gezellig kennen jullie niet. Nee, dat kennen wij niet. En we zijn gewoon niet gezellig, nee. <laughs> uh, maar ik, uh, ik heb altijd ook tijdens, de, tijdens mijn Nederland-tijd... toch altijd bleef ik in het Duits lezen, zelfs boeken. Dus terwijl ik echt uh, me helemaal hier thuis ging voelen... bleef ik toch uh, heb ik toch nooit een boek in het Nederlands gelezen. Dus ook een oh, het journaal nee. of zo keek ik dan... Als ik op internet iets lees of zo, dan is het toch altijd, altijd Duits. in het Duits. Het ja. is in Nederlands dan onwaarschijnlijk goed. Want je bent ja, natuurlijk wel. ook de hele tijd met muzikanten in de weer. Dan praat je ook niet veel Nederlands. Denk nou ik. ja, ik praat natuurlijk met als ik met mijn band speel, praten we Nederlands. Er zit één Duitser bij, maar die ook al heel lang in Nederland woont. En uh, verder was het gewoon voor mij een uitdaging om in een land te zitten. Ook is het gewoon misschien niet de meest exotische keuze geweest in Nederland. Mm -hmm. Maar ik vond het <laughs> toch wel spannend te kijken hoe ver kan ik gaan. Hoe ver, hoe goed kan ik de uitspraak gewoon leren en dat is natuurlijk wel. Het ligt ook dichtbij wat ik doe natuurlijk als zangeres... met klanken en verschillende talen. Nou, als je talen wasmachines en... na kan doen, kan je ook Nederlanders ja, nadoen. Ja, precies. Dat is niet <lacht> veel moeilijker. Nee, dat is niet heel veel moeilijker. <lacht> nou, maar goed, die tegel ligt daar. Uh, met ja. vragen of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En uh, luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. Je kunt naar onze website gaan, Radiokunstof.nl of meld u via Twitter, hashtag nou, voor de mensen die later zijn ingeschakeld, Simin Tander. In Duitsland zeggen ze Simin. Ja, maar dat klopt ook. Dat is ook eigenlijk de goede uitspraak. Okay. Simin is een uh, oorspronkelijk en persische naam. Dus het komt uit het Iraans en het komt ook voor in Afghanistan. Maar het is geen pastoense naam. Um, en wat en betekent het? Het betekent uh, silwerglanzend. Ja, heb ik wel geluk gehad. Ja. Soms als ja, ik, je kan er niks aan doen als je een rare naam hebt. En mijn tweede naam, die staat niet in mijn paspoort, maar is Wajma. Dus dat is de naam van mijn eerste plaat. En Wajma is wel een Pastoense naam. Dat betekent ochtenddouw. En Simien, dus qua. Zuivelkleurige uit... ochtenddouw. Ja, dus ja. Hey. Wel... En Tander, mijn achternaam. Ga ik wel nog even bijvertellen, omdat het ja. wel leuk is. <laughs> maar mijn vader heeft eigenlijk deze naam zelf verzonnen. Dus hij heeft ook altijd hij heeft ook gedichten geschreven, en verhalen geschreven. En... En het kon dus dat je je achternaam verandert, het kon toen. Dus hij heeft ooit een uh, gedicht geschreven ook over de dondergalm. En dat is het woord tander, betekent dus dondergalm. Best wel dramatisch gedicht was het. Dus dan wordt het... Uh ja wordt het iets met Zwitserland ochtendduur uh, ondergaans dondergaans Jezus, ja, ja nee Jezus, ja. ze hadden hoge verwachtingen van nou, je dat ja. is in ja. ieder geval duidelijk goed je bent hier uh, met je band althans een deel van de band de drummer ja. is er niet bij ja. maar Jeroen van Vliet de pianist en uh, de bassist Kort Heineking is Precies. er wel de yes. Duitser yes en uh, jullie gaan met z'n drie uh, live spelen je. ja en door. je had het al over tander ja en dat is is het openingsnummer van Klopt. je CD? Ja. En daar hoor je het woordje tander Ja, in. Precies, precies. In het eerste stukje. Dus wie even aandachtig wil luisteren of het kan horen. Het is een, uh, een heel oud uh, pastoens gedicht. Waar muziek werd opgezet. Ik heb de muziek opnieuw gearrangeerd en veranderd. En het is een, echt een heel poëtisch gedicht over de liefde en de kracht van het positieve. En moeilijk om te vertalen. Maar de vertaling staat wel in het boeklet van mijn cd. Dus wie er interesse heeft. En het is een, uh, ja, een hele mooie tekst, vind ik. Goed. Nou, laat Zo. me horen dan. Ja? Live in de studio. Van uh, Kunststof Simien Tander: begeleid door Jeroen van Vliet en kort Heineking op Bas. Het is een bericht Deze is een stap. Deze is een stap. Deze is een stap. Deze The masticar kudar preyuatam. Shwan kameya was parte gay and I'm coming was party hold up a make the great one the good to rally in on the the great one the good make her out party hold up make Tanavu meklar Mal akhwala tu servaje por tanavu meklar Bilna sit min dau kendah O que worda make up bilna sit min dau kendah O que worda make up One came I was a party. Oh. Za pohtuna da bezla hajkle. Stene me deh pelna za pohtuna da bezla hajkle. Nor de xabar nas pamcimigde, wakoe orde mige. Nor de xabar nas pamcimigde, wakoe orde mige. I autar ti krenwan tu kuturag. Ward wand pocu tora hay word Mina de Meka. Zo, dit klinkt aanzien. Hè? Dit klinkt ongelooflijk, heel mysterieus. Cimentander, Prachtig is het Dankjewel. echt live. Hm. En uh, je ging op zoek naar je ja, Afghaanse wortels voor dit tweede album. Ja. En dat moet geen sinecure zijn geweest, want je spreekt helemaal geen pas toe. Precies, ja. Ik wilde het eigenlijk al voor mijn eerste album doen, maar volgens mij was ik nog niet zo ver. Mm -hmm. Want het was niet alleen maar de moeite van de taal, de uitspraak en de, de, de zoektocht naar muziek. Maar voor mij ook persoonlijk gewoon zo'n grote stap en ik ga gewoon daardoor natuurlijk veel dichter bij mijn vader ook. En, en het is gewoon een heel vat die, die daardoor geopend wordt. Want je vader stierf toen jij heel jong was. Vier, he? ja, precies. Ik was vier, ja. Wat dus was heb... er gebeurd? Uh, tweede hartaanval. Ja, is thuis overleden. Dus hij was er zomaar niet meer? Ja, nou, zou je kunnen zeggen, ja. Mm -hmm. En uh, herinner je dat trouwens? Kan een kind van vier jaar zich dat nog herinneren? Nou ja, het is, het, is, uh, het is heel wonderlijk. Maar het is inderdaad zo dat ik... Van, ik heb wel ja, een paar herinneringen aan hem. Hij ging altijd heel vaak met ons spelen en heel leuke dingen doen. En, maar verder heb ik niet veel herinneringen aan die tijd. Behalve gewoon die dag dat hij stierf. Dat weet ik gewoon nog echt precies. Zou ik uh, elke detail kunnen opschrijven. En dat laat gewoon zien, nou als je iets echt meemaakt... wat je echt diep raakt, dan mm -hmm. maakt het niet uit hoe oud je bent... Dat vergeet je niet. Dus ik, en de verhalen wat ik verder over mijn vader herinner, dat zijn natuurlijk, mijn herinneringen mengen zich dan met verhalen die ik over hem heb gehoord of foto's die ik zie. Dus dan weet ik soms meer precies, is het nou echt mijn herinnering, of is het ook? Of, of is iets, het een foto? Of is het een foto? En mm. gewoon dat wat ik erbij, natuurlijk, toen hij toen er niet meer was, heb ik natuurlijk, was hij daar voor mij nog wel. En, en het, het, het ging heel langzaam, geleidelijk dat ik begreep dat die. Dat hij was overleden, maar dat, dat. Ik ging natuurlijk in die tijd ook uh, verder met hem leven. Dus dan weet ik soms nu eigenlijk niet meer wat was nou echt. Dat, dat is best wel ook bijzonder. Omdat nou. hij in jouw fantasie daar bleef. Ja, op, op een manier 0. wel. Was dat ja. ook met muziek verbonden? Uh, wat, precies de, nou, die dat gevoel Ja, Was hij muzikaal? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ja, dat zou nu mooi verhazen. Dat hij ook heel veel naar Afghaanse volksmuziek <laughs> maar heeft geluisterd. En, en uh, ik daarmee op ben opgegroeid, maar echt helemaal niet. Het eigenlijk. was alleen maar L Giro. Nou ja, mijn, vader, ja mijn, mijn moeder vertelt dat mijn vader eigenlijk niet zo'n muziek uh, liefhebber was. Hij heeft wel af en toe naar muziek geluisterd. En ook af en toe naar Afghaanse muziek. Maar hij was echt iemand van het woord, echt van de taal en van gedichten en, en lezen. En uh, hij was journalist en inderdaad heeft ook zelf geschreven. Maar um, niet echt een muziekfan. Wat voor journalist was hij? Ja, Mijn vader was in Kabul het hoofd van de, ja, hoe zeg je het, van de hele uh, persapparaat daar. Dus voor, voor radio en ook printmedia. En was best wel een belangrijk figuur, ook, ook politiek gezien. Hij heeft een best wel heel spannend levensverhaal gehad... ook toen uh, eind uh, 70 de Sovjeten in Unie, zeg je het zo. Binnen, binnen Afghanistan kwam, was hij ook nog steeds het hoofd van de pers daar. En natuurlijk een best wel belangrijk iemand. Gewoon best wel iemand met veel verantwoordelijkheid. En ook uh, ja, uh, iedereen trok aan hem eigenlijk in die tijd. en het is een heel positie lang... nam niet in, weet je dat? Ja, dat is, dat is lastig om te zeggen. Hij was niet uh, complete tegen. Hij was gewoon uh, zeker een andere positie. Hij nam niet de positie in van de, van de fundamentalisten, die toen ook al uh, best wel voorheersend waren. En in die tijd heeft hij ook. Uh, in die tijd is mijn zus ook geboren. En Hij was dus toen al in Keulen, maar ging heel vaak terug, ook naar Afghanistan. En hij reist op en neer. Ja, en wat de deed hij dan in Keulen? Nou, in Keulen werkte hij bij de Deutsche Welle, dus eigenlijk zoals de BBC in Duitsland. Mm -hmm. En uh, dus verder als journalist. Ja. En het, het was lastig voor hem om die baan in, in Kabul helemaal op te geven, omdat hij echt daar gewild was. Maar dat is een best wel dramatisch verhaal ook, omdat hij ook uh, achtervolgd werd in, in Duitsland door fundamentalisten, door Afghaanse die hem als communist hebben benoemd... omdat hij uh, dus niet compleet tegen een, een op zich... Uh, heel algemeen gesproken marxistisch idee was. Maar hij was zeker geen communist. Maar dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Ja. En, uh, nou goed, maar hij was in ieder geval wat ik weet over hem. Echt een, een intellectuele man, echt een idealist... die uh, hele grote, heel groot hoop had voor zijn, voor zijn land... Ja. En een hele moderne uh, moslim, maar toch ook wel echt een Afghaan... een pastoen, een trotse pastoense man. <laughs> en dat was volgens mij ook het grote drama... dat hij zo, zich ging vastbijten aan dat idee... en dat het dan eigenlijk toen al met, af, met het land gewoon heel slecht ging. Ik denk soms, wat zou hij denken als hij het nu zou zien? Ja. ja. En, en ben jij altijd verbonden gebleven met, met Afghanistan of met zijn familie? Hoe is dat verder gegaan? Ja, we hebben wel... Um, toen ik nog kleiner was, heel veel contact gehad met de Afghaanse familie, die, die gedeeltelijk in Duitsland wonen. En ook in Engeland woont één familie van mij, mijn oom. En toen ik klein was, ik ben daar heel graag naartoe geweest naartoe gegaan. Het, was, het voelde ook echt als familie, terwijl ze best wel traditioneel zijn. Ze waren dus echt of zijn veel traditioneler dan mijn vader is mm -hmm. geweest. Maar als je kind bent, dan maakt het niet zoveel uit. Ik heb dus met mijn uh, neefjes en nichtjes gespeeld. En er zijn altijd heel veel mensen geweest. Grote families en iedereen bij elkaar. En dat... Maar de taal heb je dus nooit geleerd? Nee, maar ze hebben dan hoe wel dan Duits, Duits... Ja, ze konden wel, ze konden wel Duits. Ik weet niet meer hoe het helemaal aan het begin was. Nee. Maar ze kwamen dus al uh, in die tijd toen mijn vader nog leefde... al naar, naar Duitsland en toen hebben die kinderen zijn gewoon echt met Duitsland opgegroeid. en zijn toen ze heel klein waren in Duitsland gekomen dus dat was altijd dat was nooit een probleem de communicatie eigenlijk. En ik hoorde van mijn moeder dat ik blijkbaar toen ik heel klein was een beetje pas toe kon, maar ik kan me ik wacht nog steeds op het moment dat het gewoon klik maakt <lacht> en ik dat het er weer wakker is. wordt en ik vloeiend pas toe praat, maar maar we hebben je net pas toe horen zingen. Ja, heb je dat dan... het was echt een lange... Gewoon opnieuw weer een wasmachine, maar dan een heel ingewikkelde <laughs> wasmachine. Ja, zo ongeveer. Ik heb door een heel mooi toeval een goede oude vriend van mijn vader ontmoet... die in Keulen woont, die eh, destijds heel jong was toen mijn vader nog leefde. Maar vooral zijn broer was een hele goede vriend van mijn vader... En hij is ook best wel modern en, en open. En ik heb, dat was 2,5 jaar geleden, aan hem verteld dat ik graag een keer iets in het toe wil zingen. En of hij mij niet muziek kan geven. En toen gaf hij mij een USB stick met. Twee of drieën, dat toen ze liedjes. <lacht> Luister maar. Het is allemaal van, zo makkelijk tegenwoordig. Ja, precies. Hier heb jij een stikkie met ja, 300 maar hij zei ook. Hij zei, ja voorzichtig, want het zijn, zijn hele oude opnames ook. En die krijg je, maar krijg je niet zo. Want ik ging eerst op internet. Ja, hoe begin je? Ik ging op YouTube kijken. Nou, dan krijg je echt een paar dingen. Maar ook heel veel gewoon niet echt per se mooie dingen. Zo van Afghaanse nummers met techno erbij. Of mm -hmm. uh, techno muziek. Dus niet echt de, de oorspronkelijke. En ik ging al even luisteren en we gingen, hij ging mij helpen. En hij heeft uiteindelijk dat wat we, de stuk wat we net spelen, hij, had hij gekozen van, weet je, de tekst. Want hij is ook geen muziekkenner. Hij zei, ik weet niet of je, of je het mooi vindt, maar als je iets in het past pastor zingt, mijn vader was zo'n bijzonder iemand. En, en ik bewonderde hem zo. Dus je moet ook echt iets zingen wat een, een, een bijzondere, bijzondere tekst. Hij voelde ja. zich verantwoordelijk dat ik niet maar zo'n stom liedje ging zingen. Ja, ja, ja. En hij zei, en het woord tander komt erin voor. En toen uh, toen was jij ik... om natuurlijk. Ja, en ik luisterde en die opname, ik dacht: Nou, hoe zou ik dat nou zingen? Dit is zo mooi, hoe die man, het, het is eigenlijk door een man gezongen. En ik liet het aan mijn band horen. We dachten: Oké, okay, we gaan er wel iets anders mee doen. Omdat de, die, die muzikanten daar spelen ook op zo'n andere manier, zo'n ander gevoel van timing. Dus ik, ik probeerde het niet na te doen, maar de uitspraak moest ik natuurlijk wel oefenen. Dus ik heb heel veel avonden daardoor gebracht bij die Nakip, heet hij. En bij die man? Hij, bij, die, bij hem precies. Met uh, lekker eten en thee daarbij. Mm. En dan urenlang. En hij heeft zelfs. Uh, ik heb hem opgenomen. Hij heeft het voor mij ingesproken. Dat ik zelf toen ik op vakantie was. Heb ik het gewoon geluisterd, de uitspraak. En hij ging echt woord voor woord duizend keer halen. En eigenlijk zou ik zeggen: ik heb een goed taalgevoel. Ik hou van talen. Maar ik hoorde soms de verschillen niet. Ze nee, doe nog een keer. Zarle betekent hart bijvoorbeeld. Ik zei: ja, maar ik doe het toch? Nee, Zarle. En er zijn echt hele fijne. Het is een heel verfijnde taal qua uitspraak. Met Want als je het dan net anders doet, dan betekent het iets. Precies, heel anders dat kan. Niet. Net zoals in, in het Chinees <lacht> het ook soms zo. Dus ik was ook best wel zenuwachtig om dat dan een keer live te doen. Dus ik ging echt, vooral dat eerste nummer, heel lang oefenen. En in de studio had ik met hem afgesproken: oké, okay, ik ga op de eerste dag alle Afrikaanse nummers inzingen. Dan maak ik jou een rough mix, stuur ik weer even mp3 op. en jij gaat even luisteren of het kan. Of je ja, of ja, ja. iets heel raars zingt. En? Nee, het, het was gelukkig allemaal goed. Zij was uh, blij en ik was echt pff, heel, uh, ja, gewoon blij daarmee dat het gewoon allemaal gelukt. Dus we gingen echt een jaar lang daarmee bezig zijn. En het is maar het begin. Ik wil natuurlijk mee doorgaan. En, maar dat moet voor die man ook bijzonder zijn geweest. Hoewel hij niet de vriend was van de uh, hij, hij, nou, broer. Ook, van. Precies, maar ja. hij was gewoon... Uh, iets van 15 jaar jonger dan mijn vader. Ja. Of bijna 20 jaar. Dus hij was toen nog heel jong toen mijn vader woonde. Maar ze hadden, uh, leefden, sorry. Maar hij was altijd in een soort uh, een groepje. Dat was mijn vader en nog een vriend. En zijn broer. Hij was er ook altijd bij. En mijn vader was een beetje de, de leader, zegt hij. Van... <laughs> Met die grote politieke ideeën. En, en, en hij bewonderde hem, zei, zei hij. En hij vond het gewoon heel leuk om mij te helpen. Dus ik dank hem ook in de CD, want hij heeft me echt. Hij heeft zoveel, heeft ook die stukken dan die teksten opgeschreven in een taal gewoon voor mij in een fonetisch. Een, een, fonetisch uh -huh. precies. En was hij best wel lange tekst en ja, hij heeft heel veel moeite gedaan. Ja. Maar, en het moet voor hem ook heel speciaal zijn geweest om opeens de dochter van Tander ja. voor zich ja. te zien, toch? Ja, hij kende mij toen ik klein was, maar ik herinner me niet mij. Zij zat een keer met je zus op mijn schoot toen was ik bij je moeder en je vader op bezoek. En uh, dat, uh, dat, dat weet hij nog, maar ik niet meer. Maar hij mm. vond het ook wel heel leuk. We hebben nog steeds natuurlijk veel contact. En... Ja. en ben je nog weer nieuwe dingen over je vader ook te weten gekomen? Ja, door het natuurlijk. Contact met hem? Oh, dat was ook heel spannend. Ik weet natuurlijk veel over mijn moeder. Uh, via mijn moeder bedoel mm -hmm. ik, over mijn vader. Maar een keer van een, van een vriend van hem, die ook afraans is. Uh, dingen te horen, dat was toch nog iets nieuws. En, ja. en wat dan bijvoorbeeld? Waar spannend. je echt verrast was ook? Ja, dan was uh, Misschien niks waar ik dol verrast was... maar ik moet erbij zeggen dat Nakib... vond het er heel belangrijk dat ik om alle mooie dingen te vertellen. Dus hij zei gewoon dingen als... Uh, je vader was uh, ja, dat, uh, iemand die, uh, die, die zelfs in zijn taalgebruik heel poëtisch kon zijn en zo'n krachtig iemand. En, en uh, hij um, geloofde in een betere wereld. Hij, hij ging natuurlijk... Ik denk hij, natuurlijk, mijn vader was gewoon een mens. En hij had natuurlijk ook al... <lacht> Ik ken ook al heel veel andere kanten natuurlijk. Maar daar is je ook... moeder dan weer goed voor. Ja, precies. <laughs> maar dat is ook een beetje dat, dat, uh, dat de eer... Het, uh, mijn vader was ouder dan hij in de Afrikaanse cultuur. Dus mm -hmm. heel erg van de, de ouderen, de, die, die, die, daar heb je heel veel... Ja, die vereer je dan en daar ben je heel respectvol. Dus mm -hmm. het, hij voelde niet dat het zijn rol was om mij de slechte dingen over mijn vader te vertellen. Dat begrijp ik. Hij was ook dichter, je vader. Ja. Behalve journalist. En ja. um, je hebt een van zijn gedichten op muziek gezet ja. voor dit album. Ja, precies. Hoe, ben, hoe heb je een keuze gemaakt? Of waar vond je die gedichten trouwens? Had je moeder die? Of hoe ging... Ja, ik, nee, dat was ook via die nakiep. Dat was ook een lange zoektocht. Ik had al muziek geschreven. Ik had, het was wel een simpel idee qua harmonie en melodie. En ik voelde, hey, daar wil ik echt een gedicht van mijn vader op hebben. Maar ik heb er nog nooit een gelezen. Dus ik weet helemaal niet of het kan qua ritmiek en zo. Dus je wist alleen maar dat hij gedicht had gemaakt. Maar dat je had ze ik... nooit gelezen. En je ja. moeder had ze niet. Nee, mijn moeder, had ze niet. Mijn moeder heeft heel veel van mijn vader. Maar dat is allemaal in Arabische schrift. En ze wist dus niet, zijn het nu, uh, zijn het nu uh, verhalen? Is het, gaat het over zijn werk of zijn het persoonlijke dingen? Dus mm -hmm. ze wilde het ook niet graag aan iemand geven om ja, te lezen. Ja, ja. Dus het was een wat beetje dubbel. Of? Ja, wat, ja wat, wat staat hier? Dat weet ik maar niet. <laughs> en toen uh, stond ik aan contact met Nakiep en. en uh, en hij zei in één keer, hé, hey, mijn broer die in Canada woont, die heeft in de bibliotheek van onze vader een boek gevonden, een dichte bundel, waar een gedicht in staat van je vader. Maar dat is al best wel lang geleden. Ik zei, oh, die moet ik hebben. En toen blijkbaar een hele grote bibliotheek uh, moest hij wekenlang zoeken, want het boek was niet meer te, te vinden. Mm -hmm. En uiteindelijk, uh, ik had het liedje al klaar. Ik dacht, dat is eigenlijk gek om het liedje al klaar te hebben zonder te weten hoe de tekst klinkt. En toen kwam het telefoon en zei, ja, we hebben het gevonden. En toen werd het uh, niet gescand en gemaild, maar echt gekopieerd aan iemand meegegeven die naar Londen vloog. En, en iemand anders meegegeven die naar Düsseldorf vloog. En dan heeft Naki het op vliegveld opgehaald, de blaadjes. Ja. En toen paste het gewoon perfect op de muziek. Ik dacht, nou, dat is een teken. Ja, het paste ja. echt perfect. Ja, het, paste, het is een, gewoon een, een, een best wel... Echt een rijm. Uh, en het liedje heeft ook geen rare maat zat of zo. Dus het is niet heel raar dat het past. Maar het is toch bijzonder. En toen wist jij nog steeds niet waar het over ging. Nee, maar ik had het wel... Uh, uh, Nakip heeft het ook voor mij <laughs> Ja, <laughs> En meteen. Dus uh, het is een uh, het is Waar een gaat het over? Ja, het is een... Uh, ja, het is een, ook wel dramatisch. Ik zeg ook wel dramatisch. Maar ik zei net al dat mijn vader ook dramatische gedichten schreef. En dat is er een van. Hij schreef het toen hij heel jong was, 23. En het gaat over zijn geliefde. En, um, um, twee, twee mensen, het geliefde die elkaar niet, heel lang niet konden zien of niet kunnen zien. En dan naar elkaar verlangen. En het uh, en de, de gedicht had geen titel op het, in het boek. Mm -hmm. En ik had natuurlijk een titel nodig. En ik zat te denken, ja, zal ik nu gewoon iets uit het gedicht pakken... Ik dacht, nou, ik vind het ook wel leuk om dan iets zelf ook te bedenken... wat het voor mij dan weer betekent om dat te doen. Mm -hmm. Dus dan heb ik het decor arman genoemd. En dat betekent zoveel als um, verlangen of zinzocht. Dat is eigenlijk dat het mooie <laughs> woord. Naar, naar, naar de kern, naar de essentie of naar huis. En dat is dan wel, heeft ook wel met, het, met, het, met de inhoud te maken van het, van het gedicht. Mm -hmm. Maar vooral ook eigenlijk met dat wat het voor mij is. Ja, ja. verlangen naar... Thuis. Ja, ja na, die, na dit deel van mij. Ja, mijn vader. De kern, je vader. Precies, ja. Goed, we, want we gaan uh, dit laten horen. Ja. Uh, van het album, want ja. de drummer is er niet bij. En ja. we horen trouwens ook uh, heel mooi uh, achtergrondgeluid. Ja. Straatgeluiden. Ja. Uit Kabul? Ja, dus uh, Kabul. St gewoon op straat uh, opgenomen. Niet door mezelf, maar... Waar je zelf nog nooit bent geweest. Maar Precies. we gaan luisteren. Ja. le kullara tagad the souls kada asna muriye patwal rana ma wala sada woh kam kharakal des De Massal de Oro Dara Bel Belnae, my ze bewa fanguala Chebastale maha belt a clam parawa. So to be bala I'm not going to the to Gram Nadi, they will yea, Pijalashu Ashna Makla, they will sell, they will give us. Thunder Gram Nadi, they will yea, Pijalashu Ashna Makla, they will sell, they En zo klinkt het album van uh, het tweede album van Simin Tander, hoorde u uh, het nummer De Cor Arman, ja. uh, op tekst van, uh, van je vader. En uh, ik hoorde het niet hoor, maar <laughs> iemand daar achter het glas hoorde nog een keer Tander voor ja. komen. Je vader is... had zichzelf er ook ingeschreven. Ja precies, de zin is iets van uh, Tander is niet schuldig en... Um, is, uh, is, uh, is een betrouwbaar geliefde um, en Dus hij, hij praat dan over zichzelf eigenlijk. Ja, ja van uh, ja, de grootste en de sterkste en betrouwbaar. <laughs> ja. Hij was toen 23, toch? Ja, het, maar ja. best wel al uh, ja, grootdenkend. <laughs> is het denkbaar dat je... Want ik zei het, je bent nooit in Kabul geweest. Je bent nooit in Afghanistan geweest. Is het denkbaar dat je daar ooit naartoe zult gaan? Misschien zult ik optreden? Ik hoop het. Ik, ja, optreden is natuurlijk dan nog moeilijker denk ik dan gewoon ernaartoe, om er naartoe te gaan. Ik hoop het heel erg. Het is natuurlijk een van mijn grootste dromen en tegelijk vind ik het heel eng. Um, Waarom omdat, is het er nog te, nooit van gekomen? Nou ja, uiteindelijk ja, toen ik, toen ik uh, nog echt kind was, was het denk ik lastig om voor mijn moeder daar met twee kinderen die gewoon echt Duits zijn opgegroeid, daar naartoe te gaan als Duitse vrouw. En, en uh, het, het is natuurlijk altijd al onveilig geweest in het land, punt mm -hmm. één. Dus het is niet zo, hoezo ben je nog nooit in weet niet, in Zuid-Amerika geweest nee, of een ja. land. En dat maakt het natuurlijk altijd moeilijker. En ik denk dat mijn moeder is er wel geweest toen, voordat ik uh, op aarde kwam. Maar ja, het was het is toch wel een grote stap om twee kleine meisjes naar Afghanistan te gaan... die helemaal die taal ook niet kunnen misschien. En later had ik heel lang ook geen contact meer met mijn Afghaanse familie. Uh, gewoon omdat het toch een, een best wel andere wereld is waarin ze leven. En ik, ik merkte dat ik... Ik was altijd al veel meer geraakt... ook als ik in het journaal iets over Afghanistan hoorde... dan over een ander land. Dus, mm. En ik had altijd al het verlangen om er meer over te weten. Maar het duurde echt tot, ja, tot een paar jaar geleden... dat ik echt iets mee deed en dat ik ook echt serieus over nadacht... nou, ik wil er echt een keer naartoe gaan. En als ik dat doe, wil ik het echt met mijn zus doen. En... Dat is iets wat we samen moeten doen, ja? zeker. Ja, de roots van mijn vader en van ons natuurlijk. Te, dan wil je met z'n tweeën gaan. Ja. ja. En optreden zou natuurlijk ook nog een droom zijn. Maar ik kan me voorstellen, ik hoor het ook. Ik heb ook mensen ontmoet die daar ook zijn opgetreden. Dus ik ken ook nu een Afghaanse muzikant. en het, zeggen, het is wel mogelijk, maar als vrouw is het toch nog, een keer, toch nog iets anders... dan als je als uh, mannelijk muzikant daar optreedt. Je moet echt heel voorzichtig zijn en dan... Hoe en dan ik dan zag je net of... bewegen bij dat nummer. Dat is vrij ondenkbaar. Precies. Als je Wie interesse heeft op YouTube kijken... zijn prachtige zangeressen... die ook bekend zijn, maar die bewegen gewoon niet. En die hebben ook qua expressie in het gezicht... gebeurt er heel weinig. En bij mij is dat niet zo. En dat wil ik ook niet moeten controleren. En dat hoort gewoon niet zo. Ze zingen best wel in de stem, zit van alles... heel veel emotie. Maar je ziet het niet. Je mag het niet zien. Nee. En ik denk niet dat jij dat voor elkaar krijgt met nee. ander. Ja, ik weet, volgens mij zal wel een goede uitdaging zijn om dan net zo te klinken, maar gewoon stil te staan en ja. reeks, geen beweging. Dan moet je heel lang oefenen. Denk ja, ik. precies, en niet bewegen. De, de Duitse televisie had jou trouwens wel uitgenodigd, toch, om, om terug te gaan. Is dus een van de programma's. Ja, programma. klopt. Ja, van de WDEA was het, zoals Sophie Wipero. Dat was uh, anderhalf jaar geleden om een soort uh, ja, Het is een programma, het ging over uh, mensen die half half zijn, half Duits en half ergens anders van die nog nooit in, het, in dat andere land zijn geweest. Past natuurlijk perfect bij mijn verhaal. En dat is ook weer een lang verhaal waarom ik het uiteindelijk niet heb gedaan. Ik heb heel lang over nagedacht, maar het voelde voor mij niet goed om het voor het eerst deze stap te ondernemen met een camerateam. Mm -hmm. En zonder, dus mijn zus had ook niet meegekund, ze had net, was net bevallen van een eerst kindje en... Het, het is echt een heel persoonlijke keuze geweest. Van ik heb heel lang, ik heb met mijn moeder lang gepraat. Ik heb zelf lang over nagedacht, een maand lang. En ik ben ook blij met die keuze. Dat ik het niet heb gedaan. Met de camera te... op je snuit. Ja, en ze zouden ook... Het is natuurlijk niet een goed, goedkoop programma. Dat ze, oh, een traan. zoom in. Mm -hmm. Maar ze willen natuurlijk wel een leuk verhaal hebben. En het, ik weet niet wat er met mij gebeurt als ik er ben. Misschien gebeurt er helemaal niks. <lacht> maar ik dacht, als er echt iets gebeurt... vind ik het toch wel raar om dan echt een camera naast mij te hebben. Ja, en de Duits volk, dat... Uh... Ja. ja. Snap ik. Um, op je eerste album, en ook op dit album weer. Uh, want er is iets met jou en taal. Dat mag inmiddels duidelijk zijn. Je hebt namelijk ook je eigen taal. Een soort fantasietaal is het. Ja. Hoe is dat ontstaan? Was dat er al op het conservatorium bijvoorbeeld? Of? Ja, voor op het eind ongeveer toen ik mijn eerste eigen nummers ging schrijven. Het was op, in mijn laatste twee jaar van het conservatorium. Het ontstond echt toevallig... Wat ik al zei, ik heb altijd al uh, geluiden nagemaakt. En, en uh, vroeger blijkbaar ook al wat kinderen ook doen... gewoon in fantasietaal gesproken. Maar dat, echt, dat, ik, het echt, dat ik daarmee zing, ontstond gewoon aan de piano... bij het componeren. Ik had, ik had de muziek al klaar. En ja, nu nog een tekst waarover gaat het voor mij. En ik ging gewoon zo meezingen en voelde... hé, hey, maar dat, dat past precies bij dat nummer. Dat je niet precies weet wat ik zing... om een soort mysterium te houden en tegelijkertijd ruimte voor associaties. Mm -hmm. En dat kan zeker niet bij elke nummer. Dus ik heb echt zorgvuldig gekozen bij welke nummers het past... maar welke niet. En nu zing ik gewoon soms hetzelfde als ik nummers heel vaak live zing. Zijn het dezelfde klanken en een soort woorden. En het betekent ook niet... Maar iets je schrijft het niet uit? Nee, ik heb het nog nooit opgeschreven. Dat zou ook een keer interessant zijn om te ja. doen. Maar ik, ja, ik, ik vind het toch altijd spannend. Ik zing dus, wat ik al zei, nummers die ik al langer zing... Daar herhalen zich ook klanken. Maar af en toe komen er ook nieuwe eruit. Ook als de band anders speelt. Het speelt niet altijd gelijk. Als het iets uh, ritmischer is. Dan, dan, dan gebruik ik misschien wat scherpere klanken. of zo. Maar dan is het, het opeens een ander geluid. Ja. Maar zijn het woorden of echt alleen maar geluiden? Ja, het zijn geluiden die klinken als woorden. Nou, ik ga zo iets spelen, dus misschien. Ja, we gaan gewoon. Mensen luisteren. denken dat soms dat Afghaans was. Ze zeggen, omdat ze lezen dat ik half Afghaans ben, en, en denken dat dan dus het, het is echt iets anders. Dan heeft niks met sketten te maken. Het nee. is echt een, een taal. Ja. En want, want dat is echt wel wat jij doet, dat je um, niet iets doet wat in de jazz uh, onder de vocalisten toch vaak zo is dat je citeert of uh, iets doet wat een beetje lijkt op, op hem of op haar. Ja. Maar jij hebt in alle opzichten je eigen taal ontwikkeld. Oh, ja, dat dus vind ik een groot compliment. Ik, dat, dat is natuurlijk dat wat we allemaal proberen... als hm. muzikant volgens mij. Om soort, je eigen stem... Ik bedoel niet alleen letterlijk stem, maar je eigen stem... te, te, te vinden. Hoe klinkt die? En hoe kan ik dat uiten? Dat was voor mij ook een lange zoektocht. En ik moet eerlijk zeggen, met dit album... heb ik het gevoel. Ik weet niet hoe ik er over twee jaar... denk over dat album. Mm -hmm. Maar ik heb echt het gevoel dat ik nu al die dingen... wat ik, wat ik voel en... en, en uh, hoe ik het met mijn stem kan uitdrukken... En, en hoe ik het in de nummers kan verwerken... en ook in de Engelse teksten, dat het nu allemaal klopt. En daarom ben ik ook zo blij mee... Dat het, dat, uh, met, met het resultaat. Wat ik al zeg, ik weet niet... ik ga natuurlijk door en over een tijdje... hoor ik waarschijnlijk weer dingen op het album... waar ik denk, ah, dat had nog beter gekund. Mm -hmm. maar, maar het zal iets te maken hebben... met juist uh, die achtergrond, of niet? Dat je um, ja. heel erg probeert om te horen van... Hoe klink ik? Of wie ben ik? Of, ja, ja, of zeker. is dat onzin? Of? Nee, dat is zeker geen onzin. Het is natuurlijk ook een zoektocht gewoon naar, naar je eigen identiteit. Gewoon los van muziek. Dat gaat voor mij gewoon samen. En ik heb inderdaad, terwijl ik echt Duits ben, opgegroeid. In Duitsland voelde ik toch altijd weer altijd iets. daar is nog iets in mij. Een soort uh, zinzocht naar iets, naar het verre. En ik voelde me wel altijd thuis in Keulen. Maar een deel van mij is toch altijd zoekend geweest. En voor mij is het altijd heel belangrijk geweest... om dat in de muziek te kunnen uiten. Om ook die vrijheid te nemen om te zoeken. Om niet iets kant-en-klaars te, te reproduceren. Maar juist iets wat net even anders klinkt. Net anders. En dan gaat het voor mij niet zo'n soort concept van... ik wil echt iets anders doen, maar ik schrijf echt heel intuïtief. Dat is soms echt heel grappig. Ik, ben, ik geef nu zelf les op een conservatorium, maar als ik schrijf... is het echt alsof ik gewoon helemaal geen idee heb van, uh, van allerlei theorieën. <laughs> ik zit gewoon <laughs> de piano en... En, maar dat moet, maar dat. Ja, dat moet voor mij ook, anders zit ik te veel in mijn hoofd. En dat kan ik ook wel. En dat, dan kan ik niet echt op die manier muziek maken. Jullie gaan nog een nummer live doen. Ja, dat gaan we doen. En dat wordt dus een fantasie, uh, uh, uh, uh, niet nummer, maar een, ja, een nummer in fantasietaal. Uh, het heeft dan wel een Engelse titel, Behind the Curtain, volgens mij. Ja, Behind the Curtain. Dus eigenlijk over wat zal er gebeuren als je even achter het gordijn kijkt. Een soort... Uh, rare scenerie die je ziet. Of, um, en daar past natuurlijk... het mysterieuze van de fantasie er heel goed bij. En dan heb je ook nog zo'n heel mooi... duimpianootje. Ja, precies. Daar ga je ook iets mee doen. Ja, heel weinig, maar wel af en toe. Oké, okay. nou, ik ben benieuwd. Behind the Curtain. De mannen zijn weer binnengekomen. De Duitser en uh, de Nederlander. <laughs> Jeroen van Vliet. En kort Heineking op, uh, op Bas. Laat maar horen op telefoons gaan op. Simon live. Behind the Curtain. Nou, het spreekt zeer tot verbeelding wat er achter die gordijnen <laughs> plaatsvindt. Tander, Jeroen van Vliet en kort Heineking op Bas. Dank jullie wel. Het klinkt echt prachtig. Dank je wel. En heb, heb jij nu allemaal beelden terwijl je dit zingt? Um, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik zie niet zoveel beelden als ik in de muziek ben. Ik ben dan gewoon... Ja, het is moeilijk uit te leggen eigenlijk. Ik ben dan zo in de muziek dat ik eigenlijk dat ik helemaal niet meer weet wat ik heb gezien. Nee, nee. Dus zeg, ik, ik, weet, ik kan dus nu niet meer zeggen wat ik tijdens het zingen dan. Het zijn echte geluiden en het ja. heeft niets met taal te maken. Ja, ja. En dus niet dat. met met beeld. Ja, ja, waarschijnlijk dat. <laughs> Inderdaad. Ja. Uh, we spraken Erik Vloeimans ook nog, met wie je ooit een uh, oh, echt een trio uh, yeah. uh, bent geweest. Ja. En um, uh, hij hij zei tegen ons dat. Um, dat jij iemand bent die letterlijk een eigen taal heeft. Nou ja, dat, dat blijkt ook wel. En, uh, en dat je zo stoer bent. En dat je als vrouw in een mannenwereld gewoon uh, een, een band leidt. Uh, dat er jammer genoeg nog steeds maar heel weinig vrouwen zijn... Uh, in de, in de mm -hmm. jazzwereld. En dat je een hele mooie verschijning bent. Hebben we inmiddels ook vast kunnen stellen. En dat je dus van die gladjakkers om je heen kreeg... die jou de wereld van de popmuziek in wilden trekken. En dat is natuurlijk heel wat lucratiever, hè? Die ja. popwereld. Ja, waarschijnlijk wel. Terwijl, ja, ik denk als je echt... Poppietjes maakt en gewoon geen grote producer hebt, dan is het bijna nog moeilijker, omdat er nog meer mensen zijn die dat doen. Mm -hmm. Dat is echt een single-songwriter. Ja, dat is natuurlijk ook wel weer zo. Dat is dan weer de andere kant. Maar als je echt. Ik had toen inderdaad, voordat ik het consortium begon, uh, de kans gehad om met een producer iets te doen. En ik heb negen gezegd, ze vonden het heel raar. Ik zei: Nee, ik wil jazz gaan studeren. <laughs> Wat? Je kunt nu een platencontract tekenen, maar ik ben blij dat ik het niet heb gedaan. En waarom niet? Dat ik toen al wist, ik moet gewoon de vrijheid hebben, de ruimte om dat te kunnen uiten wat ik voel. En dat kan niet als ik nummers zing die voor mij geschreven worden. En ik krijg het dan echt benauwd. Omdat en je, je eigen om eigen ongelukkig verhaal, verhaal wil ja, vertellen. Ja. En, en bovendien, je reist nu de hele wereld rond hè? Ja, het begint meer te worden. Ja, we zijn inderdaad twee keer in China geweest, Zuid-Korea uh, afgelopen jaar op een heel groot festival, op het Jazz Festival in Tsjechië, Italië, Spanje. En ik hoop, dat het, ja, ik hoop dat het meer wordt. Dus het is een, een band waar ik echt zo blij mee ben. Dus het voelt echt een beetje als een familie. En ik ben heel dankbaar om met hun te spelen. En met deze plaat. We hebben dus een tour. Die begint uh, midden maart in Duitsland en Nederland. En uh, dan gaan we daarna ook weer uh, hopelijk naar andere landen toe. Dus allemaal. En jij bent een echte uh, bandleider. Begrijpen wij dus. Van, ja, af en toe uh, trompetist. <laughs> en, en volgens hem is het trouwens zo... Dat, uh, uh, dat jij echt one of the guys bent. En uh, dat iemand als jij... een diva zou kunnen worden. Maar dat je echt... Een van de bendeleden bent en uh, net als Veilovski en Claren McFadden dat leuk. ook hebben leuk en dat je alles in huis hebt voor een prachtige carrière nou heerlijk. nou dat is heel fijn om te horen dankjewel Erik <laughs> ja. maar die leiderscapaciteit heb je dus blijkbaar van je vader want dan vertelde je het ja dat ook. kan dat soort uh, pastoense oerkracht <laughs> ik weet het niet misschien wat komt er op de tegel te staan uh, op de tegel komt iets uh, te staan in het Duits de zoeken des herzens is de schickzaalstimme. En dat betekent <laughs> zoveel als... Nou ja, dat wat je... Wat je naar het hart. Wat, als je naar het hart leeft, dan is dat gewoon je... Bestemming. De, de, de bestemming, de destiny. Hij is mooi. En uh, dan wil ik nog, ja, nog graag even zeggen... dat ik ook met een crowdfunding campagne bezig ben... Misschien niet het goed. Je hebt hè? geld nodig. Nou ja, ik heb echt alles in het album gestoken wat ik heb. Mijn hart en ziel en ook heel veel geld. En uh, die crowdfunding campagne loopt nu nog tien dagen. En ik heb nog supporters nodig. Dus ik ben heel dankbaar. Je krijgt leuke extras daarvoor. Kaartjes voor het Bimhuis bijvoorbeeld. De cd. Diner. Dus... Het allemaal op mijn website www.simintander.com of op indiegogo.com slash simintander. Simintander, dat moeten ze gewoon goed onthouden. Dat of mijn mail Tilburg, dan uh, ja. uh, even kijken, dat is 14 maart, ben je ja. daar in Paradox? En ja. dan 18 maart in Nijmegen, in de 20 Lindenberg. maart in Amsterdam, in het uh, Bimhuis en 22 maart in Maastricht. Op het en het Jazz Festival, precies. Bezoek yeah. vooral de website. En dan kan iedereen alles vinden over yeah. cimentanden. Jij moet de tegel beschrijven. Is goed. En dan meld ik ondertussen dat zo dadelijk op deze zender... Rob Oudkerk uh, presenteert het programma 1 op straat. Hij spreekt met jongeren uit Helmond. De ondernemers en bewoners hebben geklaagd over overlast... door jongeren van Marokkaanse komaf. De Marokkaanse gemeenschap vindt het onterecht... dat zij steeds op de problemen worden aangekeken. Hoe moet de jongerenoverlast worden aangepakt, is de vraag. En is het de verantwoordelijkheid van de politiek... of van de Marokkaanse gemeenschap? Daarover spreekt zo dadelijk Rob Oudkerk in één op straat. En Simin Tander beschrijft. Volgens mij is dit onze eerste eerste Duitsstalige Ja, tegel. Ik Vroeg of het mocht. Tuurlijk mag dat het. Ik dacht dat staat toch dichter bij mij. En zou ik mijn naam eronder zetten of hoe werkt? Zou ik vooral doen. Ja? Schrijf okay. je naam er maar onder. Dank je wel, Simon Tander. Dank je wel. je Dank, Dank mevrouw Tander. Dit was aflevering 2787. Morgen maken wij plaats voor Europees voetbal. Wat een verschrikkelijke zin eigenlijk en maken we plaats voor Europees voetbal. Maar vrijdag zijn we terug met Hugo Borst... die het ultieme boek over Louis van Gaal schreef. Oh, Louis. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Dan kom je tot. Twee dingen. Toe Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. President Museveni begrijpt niet dat mannen op mannen kunnen vallen... En zorgt er begin deze week voor dat homoseksualiteit strafbaar is. Even now I have not really understood. man. Boris Dietrich van Human Rights Watch, en zelf homoseksueel, zorgt ervoor dat juist deze mensenrechten niet worden geschonden. De oud-D66-leider over Oeganda en over rechten voor homoseksuelen. Twee dingen. Zometeen tussen half negen en negen. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten. De expert prijsknaller van deze week: Een Siemens wasmachine. Met 7 kilo vulgewicht, 1400 toeren, eindtijd en aquastop. Alleen bij Expert van 549, nu voor maar 449 euro. Kom dus naar de winkel of ga naar Expert.nl. Expert begrijpt het. Slimwoner: Wat is een slimwoner?